Gisteren met het NOS-journaal. De Turkse politie doet onderzoek naar de dood van twee Nederlandse jongens. De broers van 15 en 17 jaar zijn doodgevonden in een hotel. Daar waren ze op vakantie met hun vader in Istanbul. Die zou tegen hulpverleners hebben gezegd dat zijn kinderen in een restaurant hebben gegeten. En de volgende dag werden de jongens doodgevonden in een hotelkamer. De vader zou niet in hetzelfde restaurant hebben gegeten, maar ligt wel in kritieke toestand in het ziekenhuis. En wat er precies is gebeurd is onduidelijk. In het noordwesten van China is een brug ingestort. De brug was nog in aanbouw en stortte gisteren rond drie uur lokale tijd in toen een staalkabel brak tijdens het aanspannen. Zeker twaalf bouwvakkers zijn daarbij om het leven gekomen. Op luchtfoto's van Chinese media is te zien dat een groot deel van de hangbrug van anderhalve kilometer in de Gele Rivier ligt. Vier Chinese bouwvakkers worden nog vermist. Het verkiezingsprogramma van de PVV staat grotendeels in het teken van asiel. De partij wil de grenzen dicht en AZC sluiten. En de PVV wil ook het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Enkele standpunten zijn wat minder streng dan bij de vorige verkiezingen. Zo wilde de partij een totale asielstop. Maar nu gaat het om een maatregel die teruggedraaid kan worden. Ook een verbod op Korans en moskeeën is niet meer terug te vinden in het programma. De PVV won de vorige verkiezingen met 37 zetels. Dealrenner Fabio Jacobsen heeft gisteren bij een val in de Renewitour zijn sleutelbeen gebroken. De sprinter van Picnic Post.NL is gisteravond al geopereerd en het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel duurt. Jacobsen is pas sinds deze maand weer in koers, nadat hij bijna een half jaar niet kon fietsen, na een operatie aan een vernauwde Lieslagader. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Vanavond koelt het flink af. Op sommige plaatsen wordt het 5 graden.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de, de tijd van de leer.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 Het was Louis Davids met weet je nog wel oudje. Het komen nu een hoop gezellige muziek. De Ramblers Louis Davids en ook uh, Jacoba, Adriaan, Holle Stellen. U kent hem waarschijnlijk als uh, Conny van der Bos, Geboren in Den Haag op 16 januari 1937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 Ik geef je een roosje, roosje, ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wij zonder dag. En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje, een oud, heel tevreden haar.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 Zach is haar Worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens vergaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd.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 Hij zei: Ik moet ze van dichtbij mekaar zien knokken. En hij de plaats bij het podium gezocht. Toen nog een haartje neergelegd voor een programma. Daar kun je altijd zien hoe of de boxer hiet. Je moet het interesseerde van het spul te weten. Maar dan dat zei hij: Amuseer je je dat niet? Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant. En dat noemen die daar een ring. Aan iedere kant een Emma water met een handdoek. Dat was voor als er eentje van zijn stokje ging. En eens twee hele naakte groosers op het gewotje. Ik schrok me mochtig mij, dat zei tot paverijk. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur dit in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatten. Zegt ik haar vader Jan, ze slaan me kan de beurs. Nee, die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet haar moeder. dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar, in de positie. De scheidsrechter die vloot.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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf die gauw die andere nog een dofslag Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. In Ineens sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gingen haar te tellen: 1, 2, 3, 4, 5. Bij zes stond die vrachter dadelijk op zijn poten. En gaf die neger een urk op zijn onderlaat. Ik zeg, ik ga eruit. Ik kan niet langer aanzien.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 Okay.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 geen onvertogen spatje. ze wordt geregeld uitgelaten. op het plantje, zij slaapt 's nachts op een trijpe Louis Kansen canapé, de kattenbak op het nachtkastplankje. Dat is voor de sanité.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 Maar dat waren Snip en Snap, het Holder de Bolder, welbekend.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 De Nederland steekt morgen vroeg in zee. Kaptein, matrozen, stuurlui, allen rusten. Vermoeid van het harde werken op de ree. Maar Jim de Bosman kan nog lang niet slapen. Ligt in zijn kooi te voelen en te slapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand. Neemt hij zijn instrument ter hand.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 Even vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal. Man ideaal voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten in het Panama-kanaal. Is Het warme klimaat, u weet hoe dat gaat met zo'n Mexicaanse schone. Maar is ze eenmaal van boord? Ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Ik druk, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man-ideaal. Man-ideaal! Man Houd voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten van die Panamezen nachten in het Panama Panamakanaal.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 Door balen hier en daar gestut, die achterlichten avondnevels heel langzaam zijn ingedukt Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst, schijnt er een neon buitenlicht klagen. En komen dromen voor het eerst, schijnt er een neon buitenlicht klagen. Komen dromen voor het eerst. Als in de Amsterdamse grachten een boot met vuil wordt weggesleept. Uit de Jordaan zijn jammer klachten, want het is met haar bijna gebeurd. En sommers komen de toeristen, een kerk verdwijnt voor een hotel. Kapitalisten.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 De zware ransel van een mislukte zakenman. Voor hem is starend in het water. De Amstel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een brok theater. Van s morgens vroeg tot s morgens vroeg. De stad is eigenlijk een brok theater. Van s morgens vroeg tot s morgens vroeg. In Amsterdam. Gaat het goede vaak met het kwade hand in hand. Men leeft in weelde en armoede, men leeft bewust naar rang en stand. En oog in zijn niveau de tonen leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt elke weer furore. Ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt elke furore.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 Bierma Bierman was op 22-jarige leeftijd een van de eerste leerlingen van de cabaretschool Bob Bauer. En een latere academie voor kleinkunst. Haar klasgenootjes waren onder andere Rob de Nijs en Martin Brozius. En ze was veelvuldig te zien op televisie en in films. En u hoort er nu Ronnie Bierman met Loe, de lichte lijster in de la. Loe, de lichte lijster in de la.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 We komen uit de kroeg, ik denk die vloer die loopt wat kan. Er stond een hele grote paarse krokus in de tuin. Ik was misschien het spoor een beetje bijster. Want in de laden lag een dode lijster. Dus vraag ik aan mijn man, hoe begrijp jij daar wat van? Oeh, de rechter lijst er in de laden. de lijst er in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Ari. Oeh, de er legt de lijst erin in de la, het zal wel voorjaar zijn. Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijst immers enkel maar, mijn feest dus ingelegd. Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt: Ik ben van oudste lijsterhater Ja, dat beest is dood op dood. Ik spring bij mijn op op dood. De lijster in de la. Het zal.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 In de laag. Het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even het was februari. Maar hetzelfde is gebeurd bij oma Harie. De legte lijkt. Steeds weer naar jou doen verlangen. Oh, oh Maria, Maria, Marie. Ik ben zo blij als ik jou weer zien. zie. Zeg Marietje, ga jij met me mee? Zeg die nee, zeg die nee, zeg die nee.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 Als ik haar dan ergens ontmoet, dan verlies, dan verlies ik de moed. En toch zal ik het eens moeten wagen, om Maria, Maria te vragen. Zie ik dan in haar ogen een lach.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 Zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee. Zeg niet nee, zeg, maar nee, zeg niet nee, zeg niet nee. Zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee. Ja, dat waren de Skymasters samen met Karel van der Velde. Met oh, Maria, Maria, Maria.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 Wij zijn stevig en vet en de liedje Dat is alles wat wij hier bereiken. <middels>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 Quick, quick, slow, ho, oh, oh. ho. In 1958 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. En dan de been er vlug weer bij. Quick, quick, slow, ho, oh, oh. En met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Sylvester.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 Waar we voor de deur de passen repeteerden. quick quick slow, ho, ho. in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee of zij, en dan een bener vlug weer bij. Kwik, kwik, slow. Ho, ho en met welk animo. Zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Sylvester.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 Laat me op de nieuwe ritme strijven Quick, quick, slow, ho-ho In '58 ging dat zo Eén pas voorwaarts, twee opzij Maar Wilhelie kwam erbij Quick, quick, slow, ho-ho Met het grootste animo En het draaien met de kont Werd alsmaar gekker Op de wilde twist muziek van Jebby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 Mijn man, vorige gevoelen, won prijs in, voetbalpoelen. Schoenen, wink, kel gezokt, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, ander voet doet fijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed, hè? schoen aan die voet niet wat die wezen moet.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 Want van jou niet wat die wezen moet. Ja, dat was Donald Jones met schoenkalipso. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft, dan kunt u op zaterdag tussen 1 en 2... ...kunt u het programma nogmaals beluisteren en op zondag... ...op zaterdag de herhaling en op zondag tussen 9 en 10... ...een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. Toepasselijk als afsluiting. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM, FM met het nieuws van 2 uur